Zes uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. President Chavez van Venezuela wordt op een later moment beëdigd. Daar is het parlement akkoord mee gegaan. De beëdiging zal officieel morgen zijn, maar vanwege een behandeling tegen kanker haalt Chavez dat niet. De nieuwe datum voor de beëdiging is nog niet bekend. Lance Armstrong reageert volgende week donderdag voor het eerst op het dopingschandaal. waarin hij de hoofdrol speelt. Dat doet hij in een tv-interview met Oprah Winfrey.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 Het is woensdag 9 januari. Goedemorgen. Ja, ja, zijn naam wordt genoemd. Professor dokter nee, Jeroen Dijsselbloem. De minister van Financiën is nadrukkelijk in de race... voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Correspondent Chris Ostendorf vertelt zo over de kansen van Dijsselbloem. En met oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het IMF... Onno Runing praten we over het belang van deze post voor Nederland. Verder, het CDA wil van de minister weten... waarom er zo weinig is ondernomen tegen het neurolog Janssen-Steur... en waarom er geen contact met Duitsland is geweest. Pieter Omtzigt spreken we daarover. En met geen we gaan even Guillaume Lippens praten over Lance Armstrong. Over het geld dat hij het antidopingbureau heeft geboden. En over het aanstaande interview met Oprah Winfrey. En ergens bij Rotterdam Centraal staat voor u klaar Marno Remmers. Op een windrug station Rotterdam Centraal. Waar hij straks weer vertrekt. Van Italiaanse makelij die witte slang met paars en rood op de zijkant. Die flitsen moet, maar steeds nog voor de grens met de zuidenburen hopeloos tot stilstand komt. Muziek komt vanochtend van de Spice Girls. Tap!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 En vindt dat de parlementsvoorzitter de taken van Chavez in ieder geval tijdelijk moet overnemen. Een nieuwe datum voor de beëdiging van Chavez is nog niet bekend. In de Rosse buurt van Groningen is kort voor middernacht het lichaam van een vrouw gevonden, vertelt de politie. De vrouw blijkt door geweld om het leven uh, te zijn gekomen. Op dit moment vindt daar een grootschalig onderzoek plaats. Het, gaat, uh, het slachtoffer is een vrouw van 43 jaar en ze werkte daar als prostituee. De plek waar het lichaam is gevonden was vermoedelijk de werkplaats van de vrouw. Op straat werd een mes gevonden. De politie heeft nog geen idee wie de dader is... maar heeft wel met getuigen gesproken inmiddels. Bosbranden in Australië woeden voort. Vele honderden brandweerlieden bestrijden het vuur nu in New South Wales... Victoria en Tasmanië. Correspondent Robert Portier... Uh, Robert gisteren waarschuwde de premier Gillard... voor een zeer gevaarlijke dag... en voorspelde meteorologen nog meer bosbranden. Is dat ook uitgekomen? Nou, de situatie is onveranderd zeer gevaarlijk. Er zijn nog altijd 140 branden hier in Nieuw South Wales. 30 daarvan zijn nog niet onder controle. Wel zijn de temperaturen fors gedaald. En uh, in het grootste deel van nieuw South Wales is het vandaag slechts 20 tot 25 graden. Het koelere weer betekent niet dat de brandweerlieden nu rust krijgen. Ze gebruiken deze tijd om het vuur uh, zo goed en zo kwaad als dat gaat onder controle te krijgen... voordat de temperaturen dit weekend weer gaan stijgen tot extreme waarden. En hoe belangrijk is het dat die temperaturen voorlopig even dalen? Nou ja, hoe hoger de temperatuur is, des te sneller kunnen bomen en struiken in brand vliegen. En als het vuur één keer is ontbrand, ja, dan is het moeilijker om het uit te maken. Dus vandaar dat die temperatuur wel degelijk van belang is. Maar goed, daarna spelen neerslag en wind een grote rol. Dit jaar is er weinig regen gevallen, daardoor is alles kurkdroog. En de harde wind die zorgt ervoor dat het vuur voortdurend overslaat. Bijvoorbeeld door uh, rondvliegende sintels. En die wind die draait nogal eens, uh, waardoor het pad van het vuur regelmatig verandert. Maar goed, dat gezegd hebben de vooruitzichten voor dit weekend zijn niet goed. En de temperaturen gaan stijgen tot ruim in de 40 graden. Vandaar dat de brandweer zo druk is uh, om die branden onder controle te krijgen. En dat ze brandweerlieden uit Nieuw-Zeeland hebben ingevlogen om ze daarbij te helpen. Robert Portier vanuit Australië, dankjewel. In Belfast hebben demonstranten voor de zesde nacht op rij brandbommen naar de politie gegooid. Pro-Britse betogers eisen dat de Britse vlag weer dagelijks wordt gehesen. Gevechten waren afgelopen nacht wat minder hevig dan vorige nachten. Maar toch blijft het voor de politie moeilijk om de rellen in de kiem te smoren, zegt de Ierse premier Kenny.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 De gemeenteraad in Belfast besloot in december om voortaan alleen bij feestdagen de Britse vlag te hijsen. Vandaag wordt dat voor het eerst sinds dat besluit gedaan. En dat is dan vanwege de verjaardag van Catherine, de vrouw van prins William. Ze is 31 geworden. De Rooms-Katholieke Kerk vindt het geen goed idee dat pastoor Schilder in Tilburg foto's en namen ophangt van mensen die zich willen uitschrijven als lid van de kerk. Het plan van de pastoren is volgens de kerkleiding onwenselijk... en bovendien juridisch niet geoorloofd. Bij Pauw en Witteman zei pastoor Schilder... dat hij hoopt dat zijn plan niet leidt tot juist meer uitschrijvingen. Wat ik vermoed, zeker omdat uitschrijvingen vaak gepaard gaan met mediahypes, is dat er helemaal niet zoveel reflectie op dat moment uh, mee gepaard gaat... maar vooral een emotie is. En dat vind ik jammer de voor een keuze de die toch blijvend is. De enige dieren Hype organiseert bent u zelf natuurlijk. Ja, dus, uh, met het plantje uh, waar vervolgens en, en geen foto's als, als door van. dit uh, idee en hoe het opgepakt is... meer mensen de kerk verlaten, dan bijt ik in mijn eigen staat, ja. Schilder reageerde nog niet op het bericht van de Rooms-Katholieke Kerk... dat het plan afkeurt. De kerkleiding wil dat er zorgvuldig wordt omgegaan... met de privacy van kerkverlaters. Schilder liet eerder weten dat hij geen foto's ophangt... als mensen dat niet willen. Kijken we voor het eerst vanochtend even in de kranten. Uh, pincriminelen komen live in beeld bij de politie. Beelden van plofkraak of andere criminele activiteiten... bij pinautomaten van AWN Amrobank... worden direct doorgezet naar de politie. Dat meldt de Telegraaf. En dan door naar het Algemeen Dagblad. Die krant meldt vanochtend op de voorpagina de cijfers rond de Vira. De snelle trein tussen Amsterdam en Brussel... waar Mijno Remmer zich ook mee bezighoudt. Meer dan de helft van de treinen is niet op tijd. Kapgemini dan vroeger vaker al loonoffers, meldt trouwens vanochtend, oudere werknemers hebben het over een sfeer van intimidatie in die krant. En tot slot NRC Next. Gaat uitgebreid in op topinkomens uit de publieke sector. De krant geeft onder andere drie redenen om boos te worden over de lijst met topsalarissen. Maar ook drie redenen om juist blij te worden van die salarissen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. I know that I can, hoor u van Andy Burrows. Het is 15 minuten over 6. We gaan gauw terug naar Myno Remmers, want u hoorde het al eventjes. Hij is in Rotterdam en uh, dat is vanwege de vieren. De vieren rijdt die eigenlijk, Myno. De high speed. Nou kwam ik vroeger ook wel eens op Rotterdam Centraal... maar dan ging het meer om mensen die high van de speed waren <laughs> op de <een rol> 0. nul. <laughs> Goedemorgen. <laughs> ja, slaat me leed hoor, met mm. dominee Visser, ja... Maar uh, nee, we zijn niet op perron 0, wat ook een hoofdpijndossier van Rotterdam was. Maar op perron 10, want daar moet hij uh, vertrekken over een kwartier. Er staat nog helemaal niemand. Ik hoop dat er toch nog wel reizigers komen. Uh, high speed, ja, eigenlijk, als ik het moet samenvatten... high speed, de problemen hebben alles te maken met dat... wat de doorgewinterde NOS-verslaggever ook wel kent. Namelijk verbindingsproblemen. Dat je ergens in de middel of nowhere staat en dan gebeurt er dit... Kijk, dat je dus geen verbinding hebt. En dan sta je meestal niet met bejaarde apparatuur. Nee, dan sta je vaak met modern materieel. Waarvan de importeur en de fabrikant hebben gezegd... dat het onder alle omstandigheden voor een goed, goede verbinding zorgt. En dat blijkt dan aangaande een mond- en gevalletje op de we helemaal niet waar te zijn. Dus als verslaggever kennen we het wel. Dat je een nieuw apparaat hebt en dat er tal van kinderziektes in zitten. Nou dat is met die high-speed-trein ook aan de, aan de hand. Want die trein die wordt beveiligd middels een mobiele verbinding... een soort gsm-verbinding, een dataverbinding, En die valt op sommige punten weg. En wat doet die trein dan? Veiligheidshalve. Die gooit de rem erop. En dat gebeurt vaak. Highspeed komt vandaag met cijfers over deze eerste maand, maar iedereen weet het eigenlijk al. Een belangrijk deel van die treinen rijdt met de nodige vertraging of strand hopeloos in een winderig weiland aan de grens met België. Want dat schijnt vooral op dat stuk te gebeuren. In de buurt van een tunnel. Highspeed. Het moest ervoor zorgen dat je snel in Brussel was. Maar veel mensen met woon-werkverkeer richting de Brusselse hoofdstad van België, die komen daar veel te laat aan. Goedemorgen. Bent u een high speed, mevrouw? Nee, nee. Doet u wel eens high speed? Nee, ook niet. Kent u high speed? Ja, de Vira bedoel je zeker. Ja, de Vira. <laughs> nee, ik. Uh... U lacht er gelijk bij. Ja, nou ja, die uh, drukt in de krant. Dus uh, vandaar. U staat vandaag ook weer in de krant, hè? Oh, echt waar? Nou, nog niet gezien. Ja, u, ja de spits hebt u. Ja. Oké, okay. maar als je het niet erg vindt, ik wil graag mijn andere trein halen. Ja. Die wel altijd op tijd gaat. Nou, ja. Meestal wel. Ik mag niet klagen. Nee? Nee. Dus, uh... ja, ja, om zo vroeg op de ochtend alweer te gaan klagen. Nee, dat is ook niet goed, toch? Nee. Maar ik ga er vandoor. Ja, ga er maar vandoor dan. Waarheen eigenlijk? Naar uh, Leiden. Oh, naar Leiden. Oh, ja. Leiden in last. We hebben straks de bestuursvoorzitter van High Speed... Uh, die ook wat zal vertellen over die cijfers, hopelijk. En er is inmiddels ook rumoer vanuit de Kamer, met name de CDA... Waarin het voorstel er is dat high speed onder uh, curatelen wordt gesteld. Bent u een high speed, mevrouw, of niet? Oh, uh, no, not today. No? no. Not the fast train to Brussels? No, I'm going the opposite way to Leiden. Ook al naar Leiden, oké. What is it what you got here? Yes, it's a chicken Een soort warm, warme maaltijd voor in de magnetron. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> it's a bit early for is Uh, for, what for, is it? for lunch. Een yeah. lunch. Yes. Wat een soort Barbie hangt dit? <laughs> yes. Of verdroogde tomatensoep. Is het een soort tomatensoep? Of yeah, wat yeah. is it? Ja, yeah, pepper, chicken, stew. I made myself. It's really good. It's from earlier this week, I think. Yeah, from two days ago. But it's still <laughs> two <good>. days ago. Twee dagen oude op. Nou ja, ach. <laughs> yes. Een soort high-speed maaltijd. <laughs> Enjoy your meal. Thank you. Nou, dat wordt nog gezellig hier op dat gloednieuwe trouwens. Rotterdam Centraal, wat er een beetje uitziet, vind ik, als een squash hall. Een hele grote dan. En zo ruikt het ook. Maar de perrontrap naar de high -speed trein, dat is wel tekenend. Die, is, die moet nog aangelegd. Er ligt een tijdelijke trap en die is van hout. Maino Remmers, vanochtend uh, op hoge snelheid dus op Rotterdam Centraal. Mocht u nou ervaringen hebben met de Vira... is die high speed of low speed? Laat het maar weten via Twitter bijvoorbeeld. Kunnen wij die ervaringen weer meenemen in de uitzending. Uh, mijn account is daar, Radio. magie van de Steve Miller Band, Cadabra. Zeven minuten voor half zeven is het. De eerste metro ooit reed vandaag precies 150 jaar geleden... van het Londense Paddington naar Farringdon. De London Underground groeide uit tot een van de bekendste... en meest gekopieerde metrostelsels ter wereld. En ook nu, anderhalf eeuw later... zijn de Londenaren nog steeds trots op hun metro. Ook al is hij vaak overvol, weet ook correspondent tegen Anne Sane. A lot customers off the train first, a lot customers off the train first. Ochtendspits in de Londense metro. Drukke perrons en in de wagons is het proppen geblazen. Om deze benauwde realiteit te ontgaan, proberen mensen wanhopig hun krantje of boek zo te houden dat ze het kunnen lezen. Of een makkelijkere uitweg is gewoon muziek in je oren stoppen. En dan maar hopen dat de metro niet langer voor een perron stilstaat dan gepland. Vandaag, precies 150 jaar geleden, reeds werelds eerste metro... een stoomtrein met daarachter houten wagons... zijn eerste rit in een tunnel onder Victoriaans Londen. Het toppunt van moderniteit was het. En een direct succes. De dag na de primeur stonden er zo'n 30.000 Londenaren in de rij om een keertje gratis mee te rijden. Inmiddels is het ondergrond ze niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Zo'n 4 miljoen mensen reizen per dag met de Londense metro. Ik lived in Londen al mijn leven. Ik heb altijd een tube gebruikt sinds ik was een kind. Ik heb het grond Jeff is een echte Londenaar en gebruikt al zijn hele leven de metro. Ook nu nog reist hij elke morgen naar zijn werk met de ondergrondse. Wat hij niet altijd even prettig vindt. Je kunt niet fysiek other. Je you, elkaar tegen elkaar. Als je niet on to anything, and als de train stopt, abruptly, you're je around rond carriage. It's In het hot weather in de zomer kan het heel very zijn. Very Mensen staan smorgens hutje mutje op elkaar. Als de metro remt, vallen mensen tegen elkaar aan. En vooral in de zomer is het warm en plakkerig. Maar een Londen zonder metro, zou u zich dat nog voor kunnen stellen? No, I think we've become so dependent upon it, we couldn't live without it. It's it's part of our culture, it's part of our lives now. No, I don't think we could live without it. Maar een leven zonder metro, dat kan Jeff zich niet voorstellen. Londenaren vertrouwen daarvoor te veel op het metrosysteem. De London Underground, dat is deel van de Londense cultuur geworden. En niet alleen Jeff denkt daar zo over. In de loop der eeuwen is het Londense metrostelsel uitgegroeid tot symbool van nationale trots. De tunnels beschermden de Londenaren tegen Duitse bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De overzichtelijke metrokaart inspireerde menig kunstenaar. En woorden zoals deze maakte de Londense metro wereldberoemd. It's incredible. It's been copied across the world as far as I know and it's something that despite its age, it's it's still running and operating really very well. So I'm quite proud of it. Zegt Hermione die vaak met de metro naar haar werk reist. Ook zij is trots op het Londense metrosysteem. Vooral omdat het zo'n oud systeem is dat nog steeds naar behoren werkt. Toch zou Hermione graag wat veranderingen zien in de komende 150 jaar. Frisse lucht in de metro en nieuwe treinstellen... zou Hermione graag zien in de Londense underground. Maar tot die tijd moeten we vooral realistisch blijven, vinden. ze. En moeten Londenaren tevreden zijn met wat ze hebben. Ik denk dat je een realist moet zijn. Het is een heel oude stad met een heel oude structuur. Het is een vraag of je hier wilt werken en je ermee Ja, Als je in Londen werkt, dan moet je daar tegen kunnen of je vol is of niet. Kan niet anders. De Underground, vandaag 150 jaar oud. Het NLS Radio 1-journal. Sport. Lance Armstrong gaat eindelijk praten. Donderdag 17 januari geeft hij zijn reactie op het rapport van de dopingautoriteit USADA. Waarin Armstrong wordt beschuldigd van het opzetten en uitvoeren van het meest ontwikkelde dopingprogramma in de sporthistorie. Dat doet hij thuis in Texas, dat interview afleggen. Oprah Winfrey neemt het af. Overigens wordt het live uitgezonden via internet. Kijk eens aan. Nog meer nieuws over Armstrong. In 2004 zou de voormalig wielrenner 250.000 dollar hebben geboden... aan het Amerikaanse dopingagentschap. USADA was al bekend dat Armstrong grote bedragen heeft overgemaakt... aan de Internationale Wielerunie, UCI. De wielerbond accepteerde dat geld. De dopingautoriteit Usada heeft het aanbod afgeslagen. En de Russische wielerploeg Katusha heeft geen wildcard gekregen voor de ronde van Italië. Eerder werd de ploeg gepasseerd voor een licentie voor de World Tour in 2013. Toch is deze beslissing opvallend omdat Katusha wielrenner Rodriguez afgelopen jaar nog tweede werd in het eindklassement. Dan naar het voetbal. Kalatasaray heeft verregaande belangstelling voor Wesley Sneijder. De Turkse club meldt op de eigen website dat ze zelfs in gesprek zijn met Inter. Sneijder ligt al geruime tijd met de Italiaanse club in de clinch. Omdat hij zijn contract niet tegen slechtere voorwaarden wil verlengen. Een AGOVV verdwijnt verwel zeker uit de Jupilair League. Binnen een paar dagen moet duidelijk zijn of de Apeldoornse ploeg in hoger beroep gaat tegen het faillissement. De club hoopt zelf natuurlijk op een doorstart. Op hulp van provinciegenoot Vitesse hoeft de club niet te rekenen. Ted van Leeuwen, vroeger drijvende kracht bij AGOVV. Maar nu werkzaam voor de Arnhemmers, vertelt waarom niet.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 Vitesse moet nu dus op zoek naar een uh, andere plek voor de bekerwedstrijd. Amsterdam Arena is trouwens ook geen optie. Dat is namelijk in strijd met de reglementen. Radio 1, het nos Journaal. Bijna half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. President Chavez van Venezuela wordt op een later moment beëdigd. Daar is het parlement akkoord mee gegaan. De bediging zou officieel morgen zijn, maar vanwege een behandeling tegen kanker haalt Chavez dat niet. De nieuwe datum is nog niet bekend. Lance Armstrong reageert volgende week donderdag voor het eerst op het dopingschandaal waarin hij een hoofdrol speelt. Dat doet hij in een tv-interview met Oprah Winfrey. In oktober presenteerde het Amerikaanse antidopingbureau USADA een vernietigend rapport waarna Armstrong zijn zeven toerzegers kwijtraakte.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 Morgen overdag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige momenten. Smiddags neemt vanuit het noorden de bewolking toe en volgt een beetje regen. Tot morgen een graad of 6. Vanaf vrijdag doet de temperatuur een stapje terug en is het overdag nog amper boven nul en vriest het in de nacht licht. Wel blijft het overwegend droog met regelmatig zon. AMB ah, verkeersinformatie. De eerste twee files zijn binnen. Ze staan op de A7-hoorn richting Zaandam... voor de afrit Weidewormer 2 kilometer... en op de A20-Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knopen en in Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Nemen alcohol of drugs uw leven over? Begin met de specialisten van Verslavingskliniek Rodersana. Een leven zonder verslaving. Want het gaat er niet om of u kunt stoppen... maar hoe u opnieuw wilt beginnen. Rodersana.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 En goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het was vooral verlink schrikken gisteren... voor een paar honderd bewoners van een appartementencomplex in Amsterdam. Ze moesten hals over kop hun huis uit... toen de brand uitbrak in de parkeergarage onder de woningen. Na uren wachten in de stoopraak... kwam er rond half negen gisteravond dan eindelijk het verlossende woord. Van Martijn Binken was erbij... toen de bewoners weer terug mochten naar hun woning... al was daar nog geen water. Vanaf mevrouw.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 En het toiletje is nog vol met water. To <laughs> het toilet is nog vol met water. Oké, okay, dus de, de grote boodschap die kan nog weg. Die kan nog aan worden. Ja, we kunnen ons, ons nog wassen ook, dus dat is het voornaamste. Boven boven. Ja. Ja. Als we erg stinken, dan gaan we gewoon met z'n allen naar het zwembad. <laughs> dan maken we er een gezamenlijke, wat verlaten nieuwjaarsduik van. Maar dat blijkt al met zo'n brand als dit. Kom je ineens met alle bewoners in de stoperaten te zitten. En dan zie je echt mensen die je nog nooit gezien hebt. Dat je denkt van, oké, okay, woont hier ook? Nou, dan ga je toch een beetje in de babbel.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 Heeft ze er veel van gemerkt, denkt u? Nee, we hebben drie uur op het politiebureau gezeten. Ze heeft haar ogen uitgekeken en ze is nu uh, als een blok in slaap gevallen. Dus ze heeft er niet zoveel van meegekregen. Ja, op de, de derde maand al op het politiebureau. Ja. Ja. Ja. Nou. Ja, en beide, iedereen heeft ervoor gekozen om weer terug te gaan naar zijn eigen huis. Maar een drietal gezinnen is naar een hotel gegaan aan de overkant. En hier in de lobby staat een meneer met zijn echtgenoten en twee kleine kindjes... Een tweeling, een jongetje van drie en een meisje van drie. Ja, op zich zijn we echt het liefste thuis. Maar, maar uh, we willen toch uh, die kinderen in bad kunnen stoppen en, en uh, naar, gewoon naar de wc kunnen. Ja. Was het zwaar voor ze? Want kindertjes van drie die horen op dit tijdstip natuurlijk eigenlijk al lang te slapen. Nou, om eerlijk te zijn, was het één groot feest. We zijn uit eten geweest, we hebben tat gegeten, ijs gegeten. Uh, dit is de avond van hun leven. Ja. En dan ook nog in een hotel. Nou, goedenacht. Ja, dank u wel. En ook voor de kindjes. Slaap lekker. Nou, rust is weer teruggekeerd daar na die brand... aan de parkeergarage aan de Anne Frankstraat in Amsterdam. Voor de zesde nacht op rij zijn er ongeregeldheden uitgebroken... in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Demonstranten gooiden brandbommen en vuurwerk naar de politie. Het is al weken onrustig. Meer dan honderd mensen zijn daarbij inmiddels gearresteerd... en tientallen politieagenten gewond geraakt. Een nieuw jaar in Noord-Ierland...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 and petrol bombs were met by the firing of batten rifles. Het draait allemaal om een besluit dat werd genomen op 3 december vorig jaar. With 29 votes to 21, a century long tradition is coming to an end. No longer will the Union flag fly every day over Belfast City Council. Toen werd besloten dat de Britse vlag alleen nog op feestdagen wordt gehesen op het stadhuis in plaats van elke dag. Een omstreden besluit dat al tijdens de stemming tot protest leidde rondom het stadhuis. Deze avond's raadsliding had te worden afgelast voor een half uur, door de boze loyalisten die achter mij bleven, nog steeds in de binnenplaats. Op een gegeven moment renden ze de deuren in. Ze braken wat glas, maar na het wapperen van een vlag en schreeuwen van schaamte en geen opgeven, kwamen ze door. Vooral de unionisten, die de Britse identiteit willen houden, zijn erg boos en noemen het een aanval op hun Britsheid. This is the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 stonden wereldwijd bekend vanwege het vredesproces, hoorde u. Nu is dat imago beschadigd, al dus uh, deze man. De Britse vlag wordt vanochtend trouwens wel gehezen... omdat het een speciale dag is. Kate Middleton, de vrouw van Prins William, wordt vandaag 31. De vraag is of dit nog tot nieuwe protesten leidt. Het hijsen dan van die vlag, bedoel ik. Anacobi nou, Kayat, falling for you. Tien over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Radio 1 Journaal, het Internationaal Filmfestival in Rotterdam, heeft een belangrijk jurylid in huis gehaald. Het is de Chinese kunstenaar en dissident Ai Weiwei. Blijf luisteren. Voor dadelijk meer erover van de directeur van het filmfestival. Eerst naar de verkeersinformatie, Tamara Bruggemans. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Het valt heel erg mee. Woensdagochtend is het sowieso niet zo heel druk. Er staat nu één file: die staat op de A28, zwollen richting Amersfoort. Voor Amersfoort 4 kilometer. En uh, nou ja, voor de rest zijn de files in de, ja, in de eerste week na de kerstvakantie sowieso wat korter. Dus straks om half negen, op het drukste moment, verwachten we eigenlijk niet meer dan 100 kilometer file. Okay. Goed, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ze rijden nu precies een maand richting Brussel, maar bijna een kwart van de Vira-treinen is meer dan een kwartier te laat. En sommigen komen nooit aan. Onze verslaggever is in Rotterdam om te kijken of er al verbetering valt te ontdekken. Eh, nou, eh, zijn er nog wel reizigers? Gaan ze nog wel met de Vira? <laughs> zijn er nog mensen die de Vira nemen? Het is trouwens een, een vrij nieuwe meisjesnaam, las ik net op internet. Maar dat heeft niks met die treinen te maken. Nee, er staat hier een mevrouw met een tas. Dat wordt Schiphol. Ja, ik ga naar Schiphol. Ja. En... Spoor 10B Rotterdam, nagelnieuw station... waar de high-speed witte trein van de Italiaanse makerij Ansaldo Breda... In Breda hebben ze eerst heel lang op die trein moeten wachten. De, de, en nu komt hij daar binnenkort ook vandaan. Um, hij valt nogal eens stil, dat, en dat is ook uw ervaring. Ja, ooit is uh, naar Amsterdam keurig een uh, toelagekaartje gekocht. En, en dat, dat was... staat erbij, hè? Ja, en dan sta je te wachten en dan gaat hij niet, moesten we op Schiphol uit... en toen moest je het eigenlijk maar uitzoeken. Het was een chaos. Iedereen was aan het mopperen, zoeken, kijken. Uiteindelijk ben ik wel in Rotterdam gekomen, maar minder snel dan dat ik gehoopt had. En als u ermee rijdt, rijdt het dan wel door? Ja, als het maar rijdt, dan gaat het. Hoewel ja, uh, een, een, een deel van de treinen... Uh, meer dan een kwartier vertraging heeft. Dat zou je bij High Speed natuurlijk niet verwachten. Nee, dat lijkt mij ook niet. Want je betaalt extra om snel te plekken te zijn. En uh, als die zo vaak vertraagt, dan... Uh... Leggen ze dan ook uit wat er is? Ja, die, die laatste keer wel. Maar hoe of wat verder, toen de trein helemaal stopte... dat was onduidelijk. Ja, goed. Nou, nu op weg naar Schiphol. Ja, naar Zuid-Afrika. Ik ga naar mijn zus. Oh, leuk. Ja. Ja... Waarom zit ze in Zuid-Afrika? Ja, zij woont daar en uh, ja, heeft een gezinnetje en ik ga even lekker bij mijn zus zijn, een paar dagjes. Nou, dan wil je daar lekker op tijd zijn. Ja, maar dat Go gaat wel lukken, dat vertrouwen heb ik wel hoor. Oké, okay. goed. Bedankt. Ja, uh, iets voor uh, zevende gaat hij hier vertrekken, de Vira. En hier zit een meneer, een beetje on onderuit gezakt op een bankje, ook te wachten. Goedemorgen. Uh, hoe, hoe, was het, hoe was het gisteren bijvoorbeeld? Uh, nou, gisteren moest hij om. Uh, even kijken. Uh, 9 minuten over 10 moest hij komen en al was. Uh, ruim een kwartier te laat. Dus, maar het, dat is dan op weg naar huis? Ja, maar het is heel vaak dat hij te laat is. Dus. En onderweg stilvallen hoor ik ook. Ja, dat heb ik één of twee keer ook wel meegemaakt. Hoe lang duurt dat dan als hij stilvalt? Nou, ik had geluk. Bij mij was het uh, ongeveer 5 à 10 minuten. Maar ik hoor dat hij ook wel uh, helemaal uitvalt. Komt ook wel eens voor. Ja. En het is woon-werkverkeer voor u? Ja, voor mij is het woon-werkverkeer. In, in Brussel ook? Nee, voor mij is het Schiphol. Ah, dus altijd de andere kant op eigenlijk? Ja. ja. Maar goed, even zo goed komt ja. u dan te laat. Ja, sowieso. Heel vaak. En uh, ook wel eens de trein uitvallen hier. Vanuit uh, Rotterdam naar Schiphol. Met die nieuwe Vira en die nieuwe trein. Ja, dus dat is uh, een drama. Het klopt. Er zit ook geen verbetering in. Gedurende, want in het begin was het heel erg. Is het wel iets beter geworden? Ja. Kijkt er heel beetje vies bij. <laughs> ja, misschien, <laughs> misschien een klein beetje. Ik weet het niet. Ja. Wat moet u doen op Schiphol eigenlijk? Zorgen uh, dat de vliegtuigen op tijd vertrekken. Ja. ja, ik zit in de beveiliging op Schiphol. Oh ja. Ja. Yeah. Succes dan straks weer, hè? Dank u wel. Werkste nog. Marno Remmers vanaf Rotterdam Centraal. NS zal zich daar vanochtend ook melden om verklaring te geven... bij de tot nu toe slechte resultaten als we de berichtgeving mogen geloven... voor de Vira in die eerste maand van rijden richting Brussel. Zo meer over de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die dus gaat jureren bij het filmfestival Rotterdam. Eerst naar een Britse sportlegende in Sportpaleis Ahoy, ook een grote naam dus naar Rotterdam, want Sir Chris Hoy doet daar mee aan het sprinttoernooi van de Zesdaagse van Rotterdam. Sinds de Olympische Spelen in Londen, waar Hoy goed was voor twee gouden plakken op de wielerbaan, is hij de succesvolste Olympische sporter ooit in Groot-Brittannië.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 Sportman Chris Hoy wint uiteindelijk de Masters of Sprint in Rotterdam. Waarmee de vraag zich natuurlijk aandient. hoe Nu verder met zijn carrière op de baan. Olympische Spelen, daar gaat hij niet meer voor. Nee, hij heeft eigenlijk nog één doel. De Commonwealth Games volgend jaar in zijn Schotland. Als het lijven toelaat, dan wil hij daar meedoen. En anders is het ook goed. Ik hoop dat ik het kan maken, I als ik het niet a dan heb ik een carrière Sta op voor de kampioen. U hoorde een bijdrage van Edwin Cornelissen. De Chinese dissidentse kunstenaar Ai Weiwei is dit jaar jurylid bij het filmfestival in Rotterdam. Maar hij zal dat jureren dan wel vanuit huis moeten doen. Want vanwege een beschuldiging van belastingfraude mag hij China niet verlaten. Festivaldirecteur van het internationaal filmfestival in Rotterdam is Rutger Wolfsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilde u Ai Weiwei er graag bij hebben? hij ja, is een hele bijzondere kunstenaar en een hele prominente dissident. En we kennen hem omdat we vorig jaar een uh, programma hebben gemaakt over uh, Chinese filmmakers die iets laten zien van de Chinese samenleving wat de Chinese staat eigenlijk niet wil laten zien. En we dachten het zou heel bijzonder zijn als hij voor ons in de jury zou willen zitten. Hoe heeft u het voor elkaar gekregen? Nou, zoals ik zei, we kennen hem eigenlijk al via vorig jaar, mm -hmm. uh, toen we dat programma aan het maken waren. Uh, toen hadden we veel contact met allerlei uh, Chinese filmmakers. En dat is toch echt een, uh, ja, een soort van underground scene van, van filmmakers die daar uh, eigenlijk heimelijk films maken. En via hen zijn we met uh, IWW in contact gekomen. Ja, en dan is het opeens verbluffend uh, simpel. Uh, een van onze programmeurs uh, komt bij hem thuis en heeft contact met hem. En uh, toen hebben we hem gevraagd en we zijn meteen ja. Want een, een mailtje over en weer, dat, uh, dat, dat kon niet? Jawel, ik we mailen ook wel. Aha, uh, dat, uh, okay. Maar het is ook makkelijker om, om het gewoon even persoonlijk te vragen. En hij, hij, is, heel, hij is heel enthousiast en vindt, uh, vindt Rotterdam een belangrijk festival en wil het graag doen. Hij kende het. Ja, ja, ja omdat we hebben ook veel van zijn films uh, uh, getoond. Hij uh, is natuurlijk vooral bekend als kunstenaar en als, uh, als, als activist, maar mm. hij maakt ook veel uh, films. En uh, dat is een minder uh, bekend uh, aspect van zijn werk. Maar dat, uh, wij volgen hem al een tijdje en uh, uh, ja, zo kennen we hem ook. Mm. Meneer Wolzen, was er nog hoop, of misschien is, is er nog wel hoop dat hij naar Rotterdam zou kunnen komen? Nou ja, het is een optimist. En toen, toen we hem uitnodigden, toen zei hij meteen... Uh, ja, dat is goed en ik kom. Ik heb tegen die tijd uh, vast mijn paspoort al terug. Um, maar dat bleek een beetje optimistisch en wij hielden er wel rekening mee... dat hij misschien niet zou kunnen reizen. Uh, maar um, uh, ja, ik, we blijven natuurlijk hoop houden. Nou, en als dat niet lukt, als hij zijn huis niet uit mag... betekent dus dat hij in Peking thuis moet blijven. Ja. Hoe gaat hij dat jureren doen? <tus> Nou, hij, hij, um, we hebben een, st een stapel dvd's opgestuurd en hij wil daar uh, in zijn huis eigenlijk een soort van uh, filmvertoningjes organiseren voor, voor een klein gezelschap voor, van zijn eigen familie en vrienden. Uh -huh. En dan uh, kunnen ze samen de films kijken en dan uh, gaat hij uh, via Skype uh, uh, in overleg met de jury hier, uh, de andere juryleden die hier in Rotterdam zijn. Nou, dat klinkt eigenlijk eenvoudig. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel. Prachtig hè, de nieuwe techniek. Ja precies. Nou, precies. Fantastisch. En um, ja, wanneer weten wij of uh, welke films er uh, te zien zullen zijn? Uh, we hebben de competitie net bekendgemaakt, de films die er allemaal in zitten. Um, uh, en uh, vanaf 23 januari start het festival en dan zijn er ook de competitiefilms uh, te zien. Ja. En dan, uh, dan, dan volgen er zelf ook, uh, ook de winnaars. En, en wanneer kunnen we kaarten kopen? Voor de filmfestival? Oh, dat is een hele goede vraag. Uh, volgens mij um, uh, vanaf volgende week uh, vrijdag. Oké. Okay. Online. Gaan we weer klaarzitten. Dank. Oké. Okay. we oh, gaan. De Bolsen, directeur het van de filmfestival. Het, Film het loonoffer dat Capgemini van de oudere werknemers vraagt... is exemplarisch voor de onvriendelijke cultuur tegenover ouderen in het IT-bedrijf. Oudere medewerkers zeggen, anoniem, in trouw... dat ze al jaren verzoeken krijgen om loon in te leveren... en dat ze dat nooit weigeren. Er hangt een sfeer van intimidatie in het bedrijf. Steeds ben je bang dat ze jou pakken, zegt iemand. Het nieuws dat Capgemini aan 400 werknemers vraagt... om 10% van hun loon in te leveren... is de aanleiding dat ze naar trouw stapt om hun verhaal te doen. Twee van de grootste regionale opleidingscentra van Nederland... het ZATKIN en het Alberda College in Rotterdam... zijn van plan hun opleidingen samen te voegen. Ze worden dan daarna weer opgesplitst... in een zevental aparte en zelfstandige scholen, staat in het FD. Nou, daardoor worden de lijnen korter en neemt ook de bureaucratie af, is de verwachting. Door de stap zullen schooltypes zoals de voormalig MTS en... Uh mee ook terugkeren. Zowel Zatkin als eh, Albedaar verwacht dat hun beroepsopleidingen door de fusie beter zullen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. De vraagprijs van huizen is sinds het vijfpartijenakkoord scherp gedaald. Daarmee op de Volkskrant. Direct nadat duidelijk was geworden dat de hypotheekrenteaftrek werd ingeperkt, besloten huizenverkopers hun vraagprijs te verlagen. Het aantal woningen dat er koop staat is in minder dan vijf jaar verdubbeld tot zo'n 240.000. Als gevolg van het enorme aanbod verlagen veel woningbezitters hun vraagprijs. Door blije kinderen op een foto op de voorpagina van het AD. Als een filmster onthalen ze hun zesjarige klasgenoot Luc uit zanden. Afgelopen twee jaar streed hij tegen leukemie en nu zie hij eindelijk weer beter. Tientallen kinderen vormden gisteren een erehaag. En daarmee lieten ze zien hoe blij ze zijn dat Luc er weer is. Als het plan dat in de Telegraaf staat wordt ingevoerd... is treinvandalisme straks misschien verleden tijd. De verwarming een paar graden hoger zetten in treinen... voorkomt veel ellende in het openbaar vervoer. In plaats van vernielingen aan te richten of agressief te worden... vallen mensen met een uh, slokje op in slaap en zo zorgen ze niet meer voor overlast. Zegt dat als landelijke expertisegroep veiligheidsperspecties... Ja, na een aantal proefprojecten. Jazeker. Ja. Daarbij werden onbewust zintuigen beïnvloed... om zo een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid. Ja, verderop in de Telegraaf is te lezen dat jongeren in het oosten van het land... met discobussen naar Duitsland worden gebracht. Daar kosten drankjes namelijk nog geen euro. Er zijn maar twee regels om mee te mogen met de bussen. Er wordt niets gesloopt en er wordt niet gekotst. Als je het wel doet, krijg je een boet.